6 uur, het NOS-journaal. Liselotte Thomassen. Danswereld roemt overleden Rudy van Danzig. Republikein Rick Perry stapt uit race om presidentschap... en meer belangstelling voor werk Tweede Kamer. <truimert>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 Acteur Jude Law krijgt een schadevergoeding van 156.000 euro... omdat journalisten van het inmiddels opgeheven schandaalblad News of the World hem hebben afgeluisterd. Naast Law krijgen nog 18 mensen een schadevergoeding... onder wie oud-vicepremier John Prescott en voetballer Ashley Cole. De krant van mediamagnaat Robert Murdoch luisterde ruim 700 Britten af om verhalen over hen te schrijven. Onder hen waren bekende acteurs, artiesten en sportmensen.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 In een reactie zegt de verantwoordelijke burgemeester Verhulst... dat voortaan alleen gediplomeerde verpleegkundigen de telefoon aannemen. Ook komt er een protocol voor de behandeling van hulpverzoeken aan de meldkamer. In Bussum zijn bij een steekpartij in een koffieshop drie mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn er slecht aan toe, zegt de politie. De dader vluchtte, maar kon na een tijdje worden gearresteerd. Daarbij werd onder meer een helikopter gebruikt. Over de aanleiding voor de steekpartij is niets bekend. De koffieshop ligt in het centrum van Bussum en is een van de oudste van het land. Jos Verstappen wordt niet meer verdacht van poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen de voormalige Formule 1-coureur afgezwakt. Hij wordt nog wel verdacht van mishandeling. Verstappen werd begin deze maand gearresteerd omdat hij in Hormont op zijn ex-vriendin zou zijn ingereden. Ze raakte daardoor licht gewond.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 AZ heeft zich door de overwinning geplaatst bij de laatste acht van het bekertoernooi. Daarin speelt de ploeg tegen de amateurs van GVVV uit Venendaal. Het weer, later vanavond en vannacht wat buien... met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Morgenochtend buien, smiddags droger en periode met zon. Maxima lopen uiteen van 5 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. In het weekend wisselvallig en soms veel wind. ANB ah, nee, verkeersinformatie. Vergeleken met vanmorgen valt het reuze mee met de spitsdrukte. Er staan minder files dan normaal op donderdag. Een paar dingen vallen op. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, bij Hardingsvat-Griesendam, twee kilometer na een ongeluk. Maar het gaat weer rijden, want de weg is weer vrij. De langste file staat op de A50, Arnhem richting Os, voor de Waalbrug bij Ewijk, zeven kilometer.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 voor binnen en buiten. De Winterschilder. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck ter waarde van 1000 euro. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdik. 7 over 6. Goedenavond. Kinderen uit Alkmaar zijn zingend onderweg naar huis. We leggen zo direct contact met de schoolbus na hun reisje naar Amsterdam. De vraag aan de juf: was het nou ook leerzaam? We beginnen in Italië. Voor de kust van het eilandje Giglio... zoeken reddingswerkers nog steeds naar de laatste slachtoffers... aan boord van de Costa Concordia. Het cruiseschip dat vorige week vrijdag op de rotsen liep. Intussen zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen over de kapitein... die zijn schip te dicht langs het eiland liet varen. Correspondent Bas Mesters. Het zoeken naar slachtoffers is dus, er, dus nog steeds de prioriteit? Ja, en dat is dus weer gestart. Dat is uh, sinds deze middag weer aan de orde. Duikers hebben drie gaten gemaakt in, uh, in het schip op 18 meter diepte. Bij de vierde verdieping, bij de vierde brug, daar waar mensen verzamelden om uh, van boord te gaan. En ze hopen daar nog nieuwe uh, vermisten terug te vinden. Hopelijk levend en anders uh, hun, hun lichamen. Ja, is, dat, is die en kans vachtig... nog aanwezig pas dat er mensen nog levend worden gevonden? Nou ja, uh, al, altijd is er een kans bij dit soort reddingsoperaties. Anders zou men uh, ermee stoppen natuurlijk. Um, wat aan de orde is, is ook dat de, de bergingsmaatschappij Smits... waar ik net nog even contact mee had... die mogen nog niet gaan uh, pompen. Die mogen nog niet gaan pompen, Bas. En toen werd je stil. Ben je er nog? Bas is weg. Toet, toet, toet. Dan gaan we eh, straks even naar terug naar Bas. We leggen contact met een bus. Want dat is het geluid wat de passagiers aan boord van de schoolbus... ongetwijfeld met zich meedragen. Waar de kinderen misschien vannacht nog even wakker van worden. Het resultaat ja. na een middagje Amsterdamse Arena. Dat zijn de kinderen van de Burijn in Alkmaar, de basisschool... waar wij vanmorgen in het Radio 1 Journaal al aanwezig waren. Dat was een hele leuke wedstrijd. Ina Kaandorp vanmiddag. Ja, hallo. Van, ja, fantastisch was het. De hele dag was ontzettend leuk. Ja, de kinderen hebben ontzettend genoten. De begeleiders hebben genoten. En we rijden net het AZ, uh, uh, parkeerterrein op. En uh, nou, de kinderen die zijn uh, heel erg blij van deze Enorme leuke dag. Het was een fantastische ervaring. Ja, beschrijf die ervaring eens. Want ja, kinderen gaan wel vaker naar een voetbalbestrijd. Maar een stadion vol met kinderen was iets heel speciaals voor uw klas? Ja, het was heel bijzonder. Want het is natuurlijk toch zo dat je in één klas ook uh, AZ-fans hebt en je hebt uh, Ajax-fans. Maar de kinderen hebben met elkaar gewoon uh, een hele leuke uh, sportieve wedstrijd beleefd. Er werden zowel, werd zowel voor Ajax gezongen als voor AZ. Dus dat was een enorme leuke ervaring. En hoe was uiteindelijk het, het verschil in AZ-fans en Ajax-fans in de bus... zeker na de 3-2-uitslag? Nou, de Ajax-fans waren een stuk rustiger. Toch wel. Vanmorgen was dat niet zo? Ja. Nee, vanmorgen niet, nee. Maar uh, ja, vanavond wel. Ja. Ja. En morgen ja. op het speelplein ook? Ja. ja. Zoveel kinderen bij elkaar. Dat moet toch lastig zijn geweest om ze bij elkaar te houden... in zo'n groot stadion met zoveel kinderen? Ja, nou het was een, een fantastische organisatie. We kwamen uit de bus vandaan en uh, alle kinderen hebben op hun hand uh, het nummer van de bus gekregen. Toen zijn we in de groep zijn, uh, uh, in een hele grote groep zijn we naar het, uh, het stadion gelopen. Daar wisten de kinderen precies waar ze moesten gaan zitten. En ook binnen het stadion zit het prima, prima begeleid. We waren daar heel blij mee. Ja, en nou is de voorbereiding op de wedstrijd ook deels natuurlijk in het teken gekomen van de lesbrief... die AIS had verstuurd om het hele tripje toch een educatief karakter te geven. Wat is de voornaamste les die jullie vanmiddag mee naar huis nemen? Nou, ik denk uh, dat je gewoon, uh, ook al ben je voor een, uh, voor een andere club... dat je gewoon met elkaar gewoon een hele sportieve wedstrijd kunt beleven... Ja. Dat is zowel uh, in, uh, in uh, de in de klas uh, verteld met juf Dominique, vanmorgen al, maar ook vorige week al. Uh, er, het is ja al meerdere keren is het aan de orde geweest, in een kringgesprek en uh, met allerlei situaties, in de gymles ook, dat je toch met elkaar te maken hebt en dat je met sportieve elementen uh, bezig moet zijn. Ja, en dan zitten komende zondag uh, de grote kinderen weer op de tribunes bij diverse wedstrijden. Um, wat kunnen zij leren van wat jullie als kinderen vanmiddag hebben laten zien? Uh, in ieder geval geen uh, vervelende dingen roepen naar uh, de club. Ja, is dat ook de boodschap die de kinderen aan hun ouders gaan vertellen? Want van de KVP hoor je vaak dat de ouders langs de lijn uh, zich ook behoorlijk misdragen, verbaal. Ja, ja, maar het is nu wel heel duidelijk voor de kinderen ook dat... Uh, dat, dat is ja, toch verschillende keren aan, aan bod gekomen. En ik hoop dat dat toch een, uh, ja, dat een bijdrage is geweest aan het geheel. We dus gaan de zien. kinderen er toch iets van meegeven. En wie weet uh, horen de ouders het ook. Ina Kaandorp, ja. directrice van de Burijn in Alkmaar. Hartelijk dank, en fijne avond. Dank u wel, dag. Alkmaar, na een middagje Amsterdam. We gaan terug naar correspondent Bas Mesters... over de reddingsoperatie bij de Costa Concordia Bas. Uh, je viel weg op het moment dat je ging vertellen... met een gesprek wat je met iemand van Smit had gehad, de Berger. Ja, zij zijn helemaal klaar om te beginnen met de, pompen, de wegpompen van die brandstof. 135 tankwagens vol zitten in dat schip. Dus dat is enorm en de minister van Milieu is zeer bezorgd. Dat het schip gaat wegzakken en dat er dan een milieuramp kan ontstaan. Maar toch wordt nog niet de toestemming gegeven om te beginnen met pompen. Omdat nog altijd de mens voorop staat. Men hoopt nog altijd overlevenden te vinden. En men wil nog niet dat dat pompen begint. Omdat dat uh, uh, misschien van invloed is op de positie van het schip. Dat dat kan leiden tot beweging van het schip. Waardoor er dus uh, reddingswerkzaamheden bemoeilijk kunnen worden. Of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En als je de beelden bekijkt, de live beelden vaak van die operaties zoals je die beschrijft... dan zie je aan de kant vanaf het eiland heel veel mensen meekijken. Wie zijn, wie zijn dat? Zijn dat plaatselijke bewoners? Nee, dat zijn ook ja, deels wel. Maar deels zijn dat ook uh, uh, mensen die daar hun kampement hebben opgeslagen. Uh, de, uh, hulpverleners. En er staat volgens mij ook een cameraploeg die uh, gericht is op het schip. Overigens kwam er nog iets heel bijzonders naar buiten vandaag... Uh, Via de Nederlandse pers, via de NRC... die hebben een reconstructie weten te realiseren... met een bedrijf dat is gevestigd in Zeist. En daaruit blijkt... dat is een bedrijf gespecialiseerd in gps-apparatuur... en die ontvangt alle signalen van alle schepen. En daaruit blijkt dat het schip daadwerkelijk een rots heeft geraakt... die boven water uitstak en die dus ook op alle kaarten te zien is. Dus dat gaat helemaal in tegen de lezing van de kapitein van het schip, dat roodst niet op de kaart stond. Ja, wederom een pijnlijk moment voor die kapitein... die al zo onder vuur heeft gelegen. Bas Mesters vanuit Rome, dankjewel. Straks verscherpt toezicht voor de ambulancezorg in Zeeland. Wat is daar gebeurd? U hoort het straks. Wijnand Zwaan, als het al zo'n tandeloze file was... dan verwacht ik zo kwart over zes dat het niet veel meer voorstelt. Nee, klopt, er staan nog maar tien files. Uh, maar het is wel zo dat het vernijnen een beetje in de staart zit... in die zin dat er wel een paar ongelukken zijn gebeurd. Dat zien we nu vooral op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij de Afrit Rotterdam Centrum. Op de parallelbaan ging het mis. De rechterrijstrook is dicht. Voor meer vertragingen ze op de A27, Gorkum richting Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert, 7 kilometer door een ongeluk. En de A50 van Arnhem naar Os bestaat na een aanrijding... bij hetere 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdijk. Voor veel mensen is het ergernis nummer 1. Poep op de stoep. Om daar wat aan te doen zijn er vandaag ambtenaren... uit 70 gemeenten bij elkaar op het eerste... Nationale Symposium Hondenbeleid. Een van de deelnemers is Leeuwarden. En daar zijn ze best trots op een eigen hondenpoepbeleid. Wethouder Isabelle Dix ging een plantsoen in. Samen met onze verslaggever Roepal. Nou, we beginnen gelijk bij de trots van Leerwarden. Als het gaat om hondenpoepbeleid. Een glimmend metalen ding. Een Kijk. poepend hondje erop afgebeeld. Een pedaal druk je dan in. Dan gooi je het zakje erin. En dan gebeurt het volgende. Dan valt het in een opvangbak... Mm -hmm. um, die opvangbak die zeeft, zal ik maar zeggen, de zakjes eruit. Want daar zitten we niet op te wachten. Nee. Zelfs al zijn ze biologisch afbreekbaar. Dan valt die hondenpoep uiteindelijk in het riool. En dat is ook nog goed om een andere reden. Want Leeuwarden is een heel duurzame gemeente. En wij maken dus biogas van het rioolslip. Uh, waar ook uiteindelijk dat uh, hondenpoep ja, ja. in zit. Die hondjes werken mee aan uh, een duurzaam Leeuwarden ja. door al hun poeperij. Ja. Dit is inderdaad een, uh, ja, gewoon zo'n uh, zo pedaalemmer. emmer. Ik zou bijna geneigd zijn om dit plantsoentje dan even te controleren... Hè? op de oh. aanwezigheid van hondenpoep. Want als het hier niet uh, werkt, dan werkt het volgens mij helemaal nergens. Oh -oh. Ja, dat heiden je ervan natuurlijk. Dan ja. beleid en dan word je weer te kakken gezet. Ja, gevonden. Hier ligt dus een drol op uh, 50 meter van zo'n uh, stortkoker. Dat is heel treurig en kijk wat ik ook wel eens doe, want ik heb dus zelf een hond en, en loop ook heel veel in de binnenstad. Als ik plekken zie waar ik regelmatig wat, uh, wat tegenkom, wat niet deugt, um, dan vraag ik wel aan stadstoezicht om uh, wat vaker uh, te surveilleren Aha. in die buurt. En um, het is als altijd natuurlijk heel lastig om een hete daadje te krijgen bij ja. hondenpoep, dat snap ik ook. Maar we zitten er strak op en mensen zijn uh, wel heel sip als ze zo'n bekeuring krijgen. Meneer, mag u iets vragen? Heeft u een plastic zakje bij u? Heb ik. Ja? Meerdere Mag ik het zelfs. zien? Oh ja, zeg. Bent u wel eens tegen een boete aangelopen? Nog nooit? Nee? Nee, ik ruim het altijd op. Wat ook had gekund, is dat u nog nooit betrapt bent. Had gekund, maar ik ruim het altijd op. Ja? Ja. <laughs> Belonen? Nou, ja, ja. je krijgt natuurlijk gratis proefzakjes, gratis grijpers. Die waren op. Goed. Zeg je wat? Proefzakjes waren op. Hier. Oh, die waren nu op. Nou ja, dat zou natuurlijk een keer voor kunnen komen. Maar het idee is natuurlijk wel dat, dat die altijd aanwezig zijn. Um, en het, de beloning die je krijgt, is dat de hondenbelasting elk jaar naar beneden gaat. Kijk, dat is toch ook meegenomen, of niet dan? Even, die boete was dat nou 60 of 120 euro? Uh, 120 euro voor het uh, poepen en even uit mijn hoofd 89 voor loslopen. Dus ja, je kan maar zo 200 euro kwijt zijn. Uh. Ja. ja, je hebt wel een hele mooie hond. Dit is een husky. Is een husky. Ja. Die boetes hebben we verhoogd. Oh, dit jaar? Is ja, dit jaar is het hoger. ja. ja. Uh, wat we wel doen, ook van die acties overigens... want de leverancier van die hondenpoepbakken op, het, uh, op de riolering... Ja. die hebben ook van die vlaggetjes. En we doen wel eens van die acties en dan kan je zo'n vlaggetje erin steken... en dan word je er weer even extra op geattendeerd dat dit onwenselijk gedrag is. Zo'n vlaggetje dat je ook op uh, een blokje kaas zet. Ja, maar dan wel ietsje groter. <lacht> ja. En je ruikt het vanzelf. Jaarlijks zijn honden verantwoordelijk voor 126 miljoen Kilo hondenpoep, dat u het maar weet. Andere statistieken. In heel Nederland waren vorig jaar 300 overvallen minder. Het waren er nog steeds zo'n 2200, maar het is toch een forse daling. Die daling zien ze ook in de politieregio Gelderland-Zuid. De eerste dagen van dit jaar zijn daar zo'n 16 overvallen geweest. Eén daarvan was gisteren in de snackbar van Marco van Zummeren. En daar is Joris van de Kerkhof. En dan merk je Joris het afgelopen uur... dat zijn statistiek wel behoorlijk ingrijpt op het leven van de alledaagseheid in zo'n snackbar. Ja, er komen net zoveel mensen, begrijp ik, als gisteren op dit tijdstip. Maar het onderwerp om over te praten is voor u als klant... nu hier met Marco, ja. over de overval. Over de overval. Ja, dat is al de tweede keer dat ik dat meemaak van Marco. ik kom toevallig binnenwandelen en hij vertelt het mij. En ik ben blij dat ze gepakt zijn. Dus wat dat betreft dat is het een goede deugd. Maar is het dan niet zo, hè? Je, kijkt hier, je staat met je gezicht eh, naar uw eh, naar vrouw die, die, die aan het bakken is... met je rug daar naartoe, je ziet niks van wat achter komt. Is er dan ook nog, als u binnenkomt, een gevoel van angst van ik weet niet wat er gebeurt? Nee, ik heb, ik heb geen angst. Want uh, ja, ik uh, zie hier, uh, ik kom de deur binnen en ik heb een niet nog opslag door wat, wat er aan de hand is. Dus mocht er wat zijn, ik zal wel verrast zijn, maar uh, je kunt gelijk zien wat er los is. U vertelde een half uur geleden dat u de winkel aan het sluiten was... de cafetaria aan het sluiten was. zag op het scherm dat er iemand binnenkwam, dertien maanden geleden. Toen gebeurde het anders. Wat ja, gebeurde er toen? Toen uh, kwam er ook een jongeman binnen, die bleef voor de toonbank staan. En die bedreigde toen uh, de mevrouw ook met een uh, pistool. Maar toen hadden we nog geen camera's. Dus toen, ja, toen hebben we verder ook niks vast kunnen leggen. En toen is hij ook echt alleen maar in het uh, klantengedeelte gebleven... En toen was hij ook zo weg. Maar deze overvallen is dus echt meteen doorgelopen naar, naar achteren. En die heiden. van vorig jaar is niet gepakt? Nee, daar hebben we niks meer van gehoord. We hebben een paar keer contact gehad met de politie, maar die is niet gepakt. En hoeveel was het toen? Om hoeveel geld ging het toen? Ja, toen ging het uh, onwaar wat meer. Toen zaten er ook veel meer sigaretten bij. Toen ging het uh, tussen de 600 en 700 euro. Dat is net als gisteren, werd er ook nog gevraagd... doe er maar wat sigaretten bij. Nou, niet helemaal op die manier, maar ja. van uh, Zo van, ja. uh, uh, het moet ook allemaal vlug. Maar dat klinkt ook als doe er maar een broodje bapao bij... en een, en een, een frikadel en uh, doe er maar een beetje mayonaise overheen. Ja, zo, zo klinkt het misschien dan. Maar het komt toch anders over als je er zelf voor staat... En eh, ik denk, ja, inderdaad, die paar honderd euro in de kassen, die zaten al in zijn tas. En ja, de sigaretten denken van, eh, het moet maar. Ja, en gelukkig kreeg ik ze er niet vlug uit. Dan zei ik ook, zeg, ja, ik krijg ze er niet vlug uit. Want het is ja, een beetje een lastig systeem waar ze in zitten. En toen was hij nou twee pakjes, was hij eigenlijk al tevreden. Ja, gelukkig was het dan nu een lastig uh, systeem. Ik was net een beetje aan het lachen. Maar dat komt ook door dat u er zo rustig over vertelt. Maar als u er wat langer over vertelt, vertelt u ook over hè, wat er het afgelopen jaar gebeurd. is, dat jullie eigenlijk ervoor uh, besloten hebben om niet meer alleen hier te staan. Ja, sinds de vorige overval heeft het uh, heel lang geduurd voor BR weer echt uh, uh, alleen durven te gaan staan. En dat was eigenlijk net weer een beetje aan de orde. En ja, dan krijg je dus dit. Hè. Dus, ja, nu... Want jullie hadden het er gisteren nog over. Hè. Het is nu precies 13 maanden geleden. Ja, dat... het is, ja, het is nog 13 maanden geleden. En Bea voelde zich net ook weer een beetje veiliger. Hè? En ook wat vaker alleen. En dan krijg je dit en dan ga je eigenlijk weer helemaal terug naar af. Dus ja, nu zal het de komende tijd weer gewoon met z'n tweeën zijn. En meer kun je niet doen. Het is wel een belangrijke plek in het dorp, hè, zo rond dit tijdstip overal Over ja, waar moet je naartoe anders, maar er staan nu wel zes, zeven mensen binnen. Ja, en het is uh, altijd leuk, deze twee wat oudere mensen die komen hier iedere donderdagavond uh, een frietje eten. En die hoeven bij niks te zeggen, die weten precies wat ze nodig hebben en wat er voor sausje bij moet. En dat zijn uh, trouwe klanten iedere week, zoals we eigenlijk alleen maar vaste trouwe klanten hebben. Over dertien maanden... Nou, we gaan er vanuit van niet. We gaan uh, ons beveiligingssysteem nog uh, wat verfijnen. En uh, we gaan er vanuit dat dit de laatste keer was. Dank u wel voor uw verhaal. En smakelijk. Dank u. En u ook. Dank u wel. Vanuit Snackbar de Bonte Koe in Overasselt, Joris van der Kerkhoff. Dank u wel. Vijf jaar geleden werd hij doodgeschoten voor het kantoor van zijn geliefde krant. De Armeens-Turkse journalist Rand Dik... Werd vandaag door tienduizenden Turken herdacht in Istanbul. En dit jaar had die bijeenkomst voor Dink een extra lading. Een verslag van correspondent Bram Vermeulen. We zijn allemaal Rand. En we zijn allemaal Armeniërs. Wordt er gescandeerd. Vorig jaar was het ook druk bij de herdenking van de moord. Op de Armeense journalist Randink hier in het hart van Istanbul, maar lang, lang niet zo druk als dit jaar. If you look generally to what's going on in Turkey, uh, there are a lot of injustice is going on, especially uh, uh, being accused as the terror, the part of the terror. Uh, there are zo uh, so many, um, uh, so many uh, people who are innocent apparently, but they're inside. Zoals je kunt zien gaat het onrecht nog steeds door. Je kunt dat zien aan de enorme hoeveelheden arrestaties van mensen die nu in de gevangenis worden gezet op beschuldiging van terrorisme. Dus eigenlijk gaat het vandaag al lang niet meer alleen over de moord op Brandink. Het zeg much more for me, yes, it is. I mean, over veel meer. Ja, yeah, not not only for Brandink. Maar voor de justice in general, wat is undergoing in Turkey? De vijfde herdenking vindt plaats een dag nadat de rechtbank heeft besloten dat alleen de man die de trekker overhaalde en de opdracht gaf tot de moord voor lange tijd de gevangenis moet in moeten, maar niet de politie. Niet de mensen binnen het veiligheidsapparaat die het hebben laten gebeuren. I think it's uh the verdict was very unjust, yeah. in my view. Uh, only uh, Twee people were detained. Uh, Oké, okay, they are the ones who assassinated Hrant Dink, yeah. but uh, they are not the real perpetrators yeah. of the assassination. Oké, okay, de moordenaars van Hrant Dink zijn veroordeeld, de man die de trekken overhaalde, de man die de opdracht gaf. Maar volgens mij was het de uitspraak van de rechter niet eerlijk, zegt deze jongen. Yes, I think in my opinion uh, the deep state killed Hrant Dink. Uh -huh. In mijn Opinie heeft de diepe staat randding vermoord. Wat is de diepe staat? Wat is de diepe staat is een mechanisme. Het kieelt mensen die tegen de ideologie van de staat zijn. Een netwerk met on, die onwettige middelen gebruikt om mensen uit de weg te ruimen... die tegen de staat zijn. Randink stelde in zijn artikelen altijd één ding aan de orde. En dat is dat hij wilde praten over het bloedige verleden, de bloedige geschiedenis van Turkije en Armenië. De kwestie van 1915. Was het genocide of niet? Als je het hier in deze demonstratie vraagt aan de mensen of zij het inmiddels tijd vinden om daarover te praten, hoor je toch de twijfels. Time comes at different. Times for different individuals. It's time for some of them. It's not yet time for for others. Dat klinkt dat u het dus nog steeds te vroeg vindt. I don't think it's still too. Not for these people here. At least for these people. Most of them, I think. Would be open to talk about it, no. but I'm not sure about the people at home, for example. Ja, ja, ja. Why are they at home? Ja. Ja. Ik denk dat de mensen hier wel over de geschiedenis van Turkije willen praten, maar ik denk niet iedereen thuis die nu thuis zit te kijken naar deze demonstratie. Naar no, ik denk taboe is stiller yeah. because still. In high is in is Op school horen we nog steeds dat de Armenen de Turken hebben uitgemoord en niet andersom. Die leugen blijft voortbestaan. Ook al is Randink dood al vijf jaar. Het taboe over de geschiedenis blijft in Turkije springlevend. Vanuit Istanbul, Bram Vermeulen. En dat brengt ons aan het eind van dit Radio 1-journaal. Ik wens u een heel prettige donderdagavond. Vooral aan de ouders van die 20.000 schoolkinderen... die na een je ASA AZ vanavond vast moeilijk de slaap kunnen vatten. Blijf wakker voor Joost Eermans met avondspits van WNL. Joost, ga je gang. Goedenavond Tim, tring tring, gisteren was het de auto en vandaag gaan we fietsen. Want wie ergt zich niet aan het gevaarlijke dracht van kinderen. Je sprak over kinderen in het stadion, maar kinderen op de fiets. Eh, vandaag werd duidelijk dat steeds meer jonge kinderen betrokken raken bij verkeersongelukken. Ieder jaar 17.000 kids tot 12 jaar die moeten naar de spoedeisende hulp. En bijna allemaal van die 17.000 zaten ze op de fiets. Vandaag werd erover gesproken op het Nationaal Congres Kinderveiligheid. En als, als ouder van kinderen in deze leeftijd interesseer ik dit thema nogal. Dat zul je begrijpen. En daarom stel ik het volgende voor aan de luisteraars. Verbied het bellen, gamen en sms'en ook op de fiets. Het is al verboden in de auto, maar doe het ook nu op de fiets. En zet een helm op, zeg ik er zelf bij als ouder. 0800 is het nummer om te bellen. 081121 Hashtag WNL gebruiken of hashtag Eerdmans. Dan komt u binnen bij Avondspits. De lijnen staan hier open. We gaan elkaar spelen.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 Mijn privé mening over private banking. Ze moeten me zien als een ondernemer, maar tegelijk als privépersoon. Het door elkaar. En ik wil een private banker die dat snapt. ABN Mees Pearson begrijpt dat juist voor ondernemers... privé en zakelijk hand in hand gaan. Dat vraagt hem een private banker die niet in hokjes denkt. Een private banker die een sparringpartner is en u kan inspireren. Meer weten? Kijk op abn Van Vanwege sfeer David Venture. Gebaseerd op de succesvolle boektrilogie. I want you to help me catch a killer of women. Danielle Craig and Rooney Mara. They say I'm insane. The Girl with a Dragon Tattoo. Millennium Trilogy Part 1. Nu in de Bioscope. Radio 1. Het NOS Journaal. In de Marokkaanse Hoofdstad Rabat hebben vijf mannen zich in brand gestoken bij een protestactie. Drie van hen zijn met ernstige brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. De mannen deden mee met een demonstratie tegen de hoge werkloosheid in Marokko. Die ligt op 9%, maar bij mensen die zijn, net zijn afgestudeerd is dat 16%. In Bussum zijn bij een steekpartij in een koffieshop drie mensen gewond geraakt. Ze zijn er slecht aan toe. Er zijn berichten dat een van de slachtoffers... Er, nee, dat ze er allemaal zijn, ze er slecht aan toe. De dader is na een vluchtpoging gearresteerd. Over de aanleiding voor de steekpartij is niets bekend. De koffieshop ligt in het centrum van Bussum en is een van de oudste van het land. John de Mol is uitgeroepen tot de omroepman van het jaar. Het is voor de derde keer dat dat gebeurt. De Mol krijgt de prijs voor de groei van zijn bedrijf Talpa... dat afgelopen jaar onder meer succes had met The Voice of Holland. En met Rudy van Dantzig is een icoon van de Nederlandse danswereld heen gegaan... zegt staatssecretaris Zelstra in een reactie op het overlijden van de choreograaf. Van Dantzig heeft een enorme bijdrage geleverd aan de danskunst in Nederland... en bracht ons land met zijn 50 balletten internationale roem. Aldus Zelstra. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is nu droog, maar later vanavond trekken vanuit het westen nieuwe buien het land binnen. Bij deze buien kan in het noorden ook hagel en onweer voorkomen. Natte sneeuw kan ook. En ook moet u rekening houden met zware windstoten... tot 80 km per uur in Noord-Nederland. Het koelt af naar 5 graden aan zee tot 2 graden landinwaarts. Morgen hebben we vooral s ochtends met buien te maken. In de middag is het grotendeels droog en klaart het meer en meer op. Die droge periode is overigens niet van lange duur... want morgenavond gaat het opnieuw regenen. Het wordt morgen ongeveer 6 graden.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 ANRB-verkeersinformatie. Ah, het is alweer bijna gebeurd met de avondspits. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn loopt het nog wel even vast bij Barneveld. Over drie kilometer. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. De A16 bij Rotterdam. daar staat tussen knooppunt Ridderkerk en de Afrit Rotterdam Centrum. Vier kilometer richting het noorden. Op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd. De rechter rijstrook is dicht. En de A27 richting Almere. Tussen houten en knooppunt Lunetten. Drie kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Voor kinderen op de fiets, bellen, gamen en sms'en zouden we moeten verbieden. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur gaat u ons veilig bellen en twitteren. Bel WNL, 0800 1121. En zet een helm op, zeg ik achteraan. Natuurlijk is het ook die vrachtauto die ze de pas afsnijden. Een asociale wegpiraat die door rood rijdt. Maar wist u dat 81% van alle fietsongelukken om eenzijdige ongevallen gaat? Dus waar geen ander persoon of voertuig bij betrokken is. Ze moeten er beter op letten dus, die fietsende kinderen. Want daar hebben het over eens. Maar ik wil een stapje verder gaan. Als ik ochtends onderweg ben met mijn kinderen naar school... dan krielt het van de te gaaste mensen te voet, te fiets en met de auto. Allemaal moeten ze op tijd op hun bestemming zijn. En dan schrik ik mij soms rot. Ik zie fietsende kinderen oordopjes in, mp3-speler in de hand... al slingerend op de rotonde. En dat het vaak goed gaat, dat is eigenlijk een wonder. Hou je kop erbij op de fiets en laat je niet afleiden. En daarbij kan de overheid wat mij betreft een handje helpen. Stop, het gestoei met mobieltjes tijdens het fietsen... Verbied dus net als in de auto, bellen... Gamen en sms'en op den fiets. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond. U kunt uh, bellen. 0800 1121. Vindt u ook dat dat verboden zou moeten worden? Het is nogal verstrekkend misschien, maar het gaat mij met name om de jonge kinderen... waarvan je af toe denkt, drie rijen dik, van hoe houden ze nog hun blik op de weg... als je zo bezig bent met heel veel andere dingen. Uh, dus u mag het zeggen of u dat ook een gevaarlijke ontwikkeling vindt. In ieder geval schok ik van het aantal ongevallen op de fiets van de jonge kinderen tot 12 jaar. 14.000 eindigen op de spoedeisende hulp. Dat is nogal wat. Er wordt veel getwitterd en gebeld. Susanne van Roon. Zegt, wat een dom plan. Verbieden, handhaven door de politie. Maak als ouders zelf afspraken met je kind. Eigen verantwoordelijkheid nemen. John Koenraad zegt, Eerdmans: Ik ben ook een voorstander van een verbod van die mp3-spelers op de kop tijdens het fietsen. Ze horen je namelijk nooit aankomen. Okitoki zegt: Bel op de fiets doe ik altijd. Gebeurt nooit iets. Kinderen goed leren fietsen is een eerste vereis. En daar ben ik het ook mee eens. En meneer Van Rest die zegt: Ik meen dat dat lang verboden is. Net als dronken fietsen. Nou, dat is niet het geval. Daar praten we zo onder andere over met Koos P. En hij is, zoals u weet, oud verkeersofficier van justitie. Uh, eerst even naar Kees Meijer, want hij bracht het onheil de wereld in vandaag. Kees Meijer, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, u bent van Consumentenveiligheid. Ja. U, u heeft het onderzoek gedaan. Ja. Uh, we schrikken er een beetje van. Ja, ja die 14.000 is veel. En uh, vooral de ernst van de letsels. Hè. Het, er zijn dus 2000 ongelukken waarvan uh, die tot ziekenhuisopname leiden, waarvan 1100 door het fietsen. Ja, en dat zijn toch bijna allemaal letsels aan het hoofd, de hersens en de hals. Dus aan de bovenkant, ja, waar kinderen extra kwetsbaar zijn. Ja, precies. En dan, dan is het eenzijdig, dus dat betekent dat er geen... Ja, 80 procent. Precies, voor het grootste deel. Dat betekent dus dat kinderen gewoon ergens op botsen. Uh, ze vallen. Uh, ze botsen niet. Um, als je dus eigenlijk kijkt decennia lang... en dat heeft ook te maken natuurlijk met het aantal doden uh, door in, het, uh, in het verkeer... Mm. dat zijn meer botsingen, is daar ook de aandacht op gericht geweest. Nou, gelukkig is het zo, en die aandacht is goed geweest... dat het aantal doden ook onder de fietsers met een derde is gedaald. En ook bij de jonge fietsers. Maar wat je dus nu ziet is dat er uh, zo ongelooflijk veel verschillende... Uh, ja, moet je het zeggen voertuigen op het fietspad zitten, het lijkt bijna wel een file af en toe. En ook met verschillende snelheden. Ja, ik bedoel de uh, met blauwe kentekenplaatjes, ja. uh, mensen die heel hard willen fietsen met fietsen, uh, scootmobiels. En als het een beetje mooi weer is, dan zie je ook nog de skater op het fietspad. Ja. Dus het wordt steeds maar drukker. En u verwijt u aandacht aandachtafleiding waardoor kinderen zo van hun fiets vallen, behalve dan de ja, drukte om een heen? In hoofdzaak is dat het. Eh, kijk, je kunt natuurlijk een aantal dingen doen in de infrastructuur, maar die zijn niet zo makkelijk. Het, eh, onderhoud natuurlijk van fietspaden nee. is heel belangrijk en ook de begroeiing en de borsages daaromheen, dus dat kinderen goed zicht hebben. Maar wat net zo belangrijk is, is ook de verlichting op fietsen... want kinderen schrikken vaak, zien dan bijvoorbeeld bepaalde dingen te laat... en vallen dan van hun fiets af. Ja. En wat we vooral dus zien de laatste tijd, en uh, ja, dat is ook een beetje toenemend... dat is die muziekspelers, dat zijn kinderen die uh, ja, zitten te chatten, zitten te gamen... Precies. kletsen deden ze altijd wel, maar er komt nu ook nog het bellen bij. Daarom, u krijgt een vraag van Twitter af via MyLife, die zegt... wat zijn de cijfers van een paar jaar terug voor het smartphone-tijdperk? Nou, dat is 2006. Eh, we hebben dus gekeken naar 2006, 2010. Het is natuurlijk zo dat voor 2006 die dingen er ook wel waren. Maar de laatste twee, drie jaar zie je dus echt dat het een, een, een hype aan het worden is. Ja. ja, toen was het een derde minder. Dus als je dus kijkt naar die behandeling op spoedeisende hulpafdelingen, die 14.000... Ja, dan kom je ongeveer uit op een 9.000 ongelukken. Maar ne, en dat... met name bij die ernstige letsels, ja. een derde... Ja, dat scheelt nogal. Dat is uh, ja, toch dat je dan praat over 1300 ongevallen in het verkeer. Dan gaan er toch zo'n 700 af. Dus wij kunnen de conclusie trekken dat door toena de toename van de smartphones... En het, het game en alles wat we aan het doen zijn op het mobieltje... dat dat een lineair verband heeft met het aantal ongelukken. Nou, het helpt ongelukken. bij de afleiding die kinderen hebben. Ja. Ze kunnen dat op school natuurlijk niet doen, thuis wel. Uh, ze willen in contact blijven met vriendjes en vriendinnetjes. willen muziek meemaken... En ook als ze alleen fietsen, ja, zijn ze vaak afwezig. Nou, voor de kids dus, bellen, gamen en sms'en op de fiets verbieden, zeg ik. En dat kunt u mij, daar kunt u mij van het tegendeel overtuigen op 081121 hier in het opinieprogramma van WNL. 081121 of via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Kees Meijer van Consumentenveiligheid, laatste vraag. Ben je het er eigenlijk mee eens om het te verbieden? Nee. Dat is onmogelijk. De politie heeft al uh, genoeg uh, aandacht en moeite... ook om die aandacht daar ook op te richten, op de verlichting van fietsen. En bijvoorbeeld ook op... Uh... Ja, die snelheidsbegrenzers die eraf worden gehaald... Van de, van de scooters met het blauwe kentekenplaatje. Je kunt absoluut geen politieagenten langs de weg neer gaan zetten. Maar dat doen we wel met auto's, hè? dat kinderen niet mogen gamen, kletsen nee. ja, of, of bellen. Maar Kees, dat doen we wel uh, met ja. automobilisten. Daar doen we het, Hebben we het sinds 2002 lineair verboden. Ja, maar daar is het toch wat makkelijker, denk ik, in de, in de handhaving. Uh, het, het, het is heel moeilijk. Kijk, kinderen zijn natuurlijk ook veel grilliger. En uh, ja, beseffen ook vaak niet wat ze doen. Nee, er zijn daarom. alternatieven hoor, um, ja. de alternatieven zijn er vooral op scholen. Dat je, uh, Kijk dat kinderen vallen, dat zal altijd gebeuren, maar je kunt wel op scholen, en daar zijn we ook mee bezig, valtrainingen geven tijdens de gymlessen, dat als ze vallen en onverwacht, dat ze weten hoe ze moeten vallen. Kijk. En verkeersveiligheidsorganisaties als de ANWB en Veilig Verkeer Nederland, die initiëren ook ja, dat op scholen bijvoorbeeld geoefend wordt, vaardigheden worden opgedaan met de fiets, en dat de hele parcours worden okay. uitgezet. En dat er ook een verkeersexamen is. Maar u zou het niet willen aanmoedigen. Van jongens ga met z'n allen zitten gamen op de fiets. Want dat, dat, dat, nee. dat is denk ik toch nee, geen aanbeweging. Nee, dat absoluut geen niet. Dat is ook voor de ouders. Ik denk ja. dat ouders, uh, hoe lastig het ook is om dat te controleren. Maar dat wel met hun kinderen over kunnen praten. En kinderen zelf ook op die leeftijd, die beginnen steeds meer in te zien ja. van, ja, als ze dat soort voorbeelden weten, en het wordt ook in de klas bijvoorbeeld besproken, en het wordt ook uh, gedaan op basis van die hele ernstige ongelukken, ja, dan gaan ze er wel over nadenken. Kees Meijer van Consument en Veiligheid, zeer bedankt voor je bijdrage aan Avondspits. Hosta Siboldiana <coughs> zegt bellende fietspubus Pling, Ping en Blackberry, ik rijd er bijna dagelijks 10 tot 12 aan. Echt waar, gelukkig kan ik nog remmen, zit in de regio Noord-Holland. Uh, pas op daar dus als je Hosta Siboldiana tegenkomt. Uh, Jan van Teiling zegt, uh, laten ze zich eerst eens aan de normale verkeersregels zoals voorrang en rode stoplichten houden. Pas zo dobbelen zegt uh, eermans ook het asociale gedrag van jonge fietsers is daar debet aan. Wat vindt u? Bent u het eens met de consumentenveiligheid? Die zegt, joh, niet verbieden. Gaat via de ouders spelen, via de scholen, wat voorlichting. leer ze hoe ze moeten vallen? Of bent u meer met mij? Zit u op mijn lijn? Van joh, kinderen bellen en aan het gamen. Het is levensgevaarlijk. Ze leiden zichzelf enorm af en kunnen daarmee de grootste problemen veroorzaken voor zichzelf. En de rest van het verkeer Het is gewoon gevaarlijk. Granny Schmidt, die zegt, uh, ook volwassenen zijn slingerend aan het fietsen. En uh, met heigende fietsers is dat levensgevaarlijk voor anderen. Meisner twittert, in België is bellen op de fiets net zo strafbaar als in de auto. En dat klopt. En daar spreek ik zo over met Koos P. Eerst u aan het woord. Mevrouw Driessen uit, uit Veldhoven. Een goede avond. Hallo. Ja? ja hoor, u bent er. Oh, Ja. Oh. Nou, ik uh, wilde eerst even, als het mag, reageren op uh, dat wat ik gehoord heb. Hmm. Dat handhaving... Uh, van het uh, politiekorps niet mogelijk zou zijn. Nou, dat vind ik de grootste onzin. Want uh, als jij op een gegeven moment het, dus, uh, het uh, bellen wilt verbieden ja. en de handhaving van een politie is wel mogelijk, dat uh, net zo goed als bijvoorbeeld. Een uh, plaatje achter op een, een uh, ja. scootmobiel uh, kan ook dus op een fiets. Ja. Want dat kon vroeger tijden kon dat ook als bij wijze van spreken dus een uh, uitkeringsrechter kenmerk moest worden. Maar u zegt, nee, daar moeten we niet over mekkeren. Dat kan. Nee, dat kan, zegt u. Dus u, u dat kan dus gewoon, zegt u. Dat handhaven moeten we niet over zeuren en u zegt, u, u bent het ja, ermee eens. Dus het echt we als opstelte dus nu zou meeluisteren... dan zou je denken van, hé, hey, dat is ook een mogelijkheid. Oké, okay, mevrouw dank Jan Edens uit Horen. Ja, goedenavond. Hallo. Nou, ik was het helemaal eens met de eerste spreker. Alleen, ik denk ook dat de handhaving belangrijk is. Dus je zou de politie misschien wat minder... Uh, met, de, met de rapportering bezig moeten houden... maar meer met op straat komen. Ja. En dan denk ik ook dat het voorbeeld een heel belangrijk ding is... Ik woon in Hoorn en ik heb, kom af en toe één andere fietser tegen die een helm op heeft. En in de zomer een paar ja, toeristen. Waar. Maar ik denk ook dat als jij de kinderen naar school brengt op de fiets... Nou. dat je zelf ook een helm op moet doen en ook als je anders op de fiets gaat. Ja, ik ga dan met de auto nu op dit moment, moet krijgen. ik u zeggen. Maar inderdaad, met de fiets, met de achterop heb ik geen helm op. Dat klopt, nee, dat is ook zo. Maar dat vind ik voor kinderen die fietsen, daar gaat het mij nu even om. Vind ik het wel heel belangrijk. Jouw hersens zijn ook belangrijk. Ja. Dat dat klopt. Nee, maar je hoeft even. Als, als jij valt op je kop en je eens. Erin op je kan niet meer praten. Ja. Dan kun je kinderen niet opvoeden. Nee, voor sommige mensen waarschijnlijk een roeping als ik mijn stem verlies. Maar hopelijk niet voor alle luisteraars. Dankjewel, Jan, Jan Edens uit Horren. We gaan heel veel tweets zien. Dat zie ik ook nu. Jeroen Kumeling zegt: Helmen met ingebouwde microfoon en koptelefoon introduceren. Handsfree gamen en telefoneren. Hé, hey, een idee voor de branche. Frans, Wit, Frans W. die zegt: Ouders die voor hun kinderen fietsen. Zo leren ze het nooit. En er wordt te weinig op ze gelet. Er achter fietsen in plaats van ervoor. Een tip van Frans. Medestander eh, Paf die zegt: Eerdman is echt waar. Maar ik was bij een begrafenis van een fietspuber. En zijn GSM ging af in de kist waar dit vandaan komt. Heeft niet zo gek veel met de stelling te maken. Het zijn niet alleen kinderen die als een debiel met een smartphone in het verkeer bezig zijn. Zegt Rolf. En ik uh, zie Bas Hendricks. Die zegt ook alle mobiele telefonie verder verbieden in het verkeer. We schieten nu door. Uh, nu iedereen mobiel heeft kan ook bellen in de auto. Wel weer bepleit hij. En tot slot Leijny die twittert uh, bij, op uh, Eerdmans. Uh, we, uh, even kijken. Volgens artikel 5 en 6 van de we we we Wegenverkeerswet van 1994 mag je het overige verkeer niet in gevaar brengen. Bellen leidt af en je stuurt met één hand. Uh, Koos al aan de lijn. Ik kijk even. Ja, Koos P, goedenavond. Goedenavond. Nou, oud-verkeersofficier van Justitie bekend... pleit bezorgen voor meer verkeersveiligheid. Die laatste, meneer Spree. Uh, het mag eigenlijk al, zegt iemand op Twitter... volgens de we Wegenverkeerswet. Uh, ja, maar dat is niet artikel 5 en 6. Hè. Artikel 5 is het kapstokartikel... verkeersveiligheid in gevaar brengen. Artikel 6 is uh, dood of zwaardig door schuld veroorzaken. Oh. En dat doen de meeste fietsers niet zo snel. Maar je mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. Maar waar het natuurlijk in hoofdzaak om gaat... ...is dat het fietsen, of ik nou jong of oud ben, net als het autorijden als een serieuze bezigheid wordt gezien. Het wordt zo vaak uh, spelen en allerlei andere dingen doen. Een fiets heb je ook eigenlijk tegenwoordig alleen maar om van A naar B te verplaatsen of ja, je kan toeren. Maar je moet het als een serieuze bezigheid zien, mm. omdat het gevaar in een heel klein hoekje zit. Ja. En dat is, dat is denk ik het probleem dat mensen zitten met fiets, allerlei andere dingen te doen, terwijl je op het verkeer moet letten. Ja, schrikt u nou voor die cijfers van, van consumentenveiligheid? Zo'n 14.000? Ja, we ja, weten natuurlijk wel dat er, dat er regelmatig wat, uh, wat gebeurt met, uh, met, uh, met fietsende jongeren. Maar uh, het, het is wel schrikken dat het uh, toeneemt. Je hoopt natuurlijk toch dat uh, ja, door al wat toezicht en uh, en door de communicatie erover is, uh, mensen wel. ...in de gaten krijgen dat het gevaarlijk is. Er zijn tegenwoordig ook mooie e-learningsprogramma's... ...ook voor, voor kinderen, vetveilig is daar er een van. Uh, en daar worden de kinderen ook geleerd om uh, ja, via een programma te zien... ...wat kan er nou gebeuren als je van, van huis naar school fietst. En ik denk dat, dat daar uh, ook aandacht aan besteed moet worden. Ja. En dan kan je zeggen, ja, moeten we nou het bellen op de fiets uh, verbieden... ...en het game en dat soort zaken. Mm -hmm. Ik denk van ja, maar het moet in combinatie gaan met, uh, met opvoeding... Ik, ik, nog niet zo gek lang geleden zag ik een, een, een, een vrouw op de fiets zitten met een kind. En een kinder zit je achterop... En die vrouw die reed door rood licht. En toen dacht ik, ja, nou begrijp ik waarom dat kind achterop een helmpje op heeft. Want ja. die mevrouw die rijdt door rood licht. Nou, nee. als je zo al met kinderen omgaat. bent je natuurlijk helemaal. Een verkeerde. helm kopen voor meer risico. Dat is eigenlijk wat je, wat je, wat je dan doet. Nee, dat lijkt me ook de, verkeerde, de omgekeerde wereld. België en Duitsland hebben het al, geloof ik. Hè? Het verbieden van, van fietsen. Fiets, mobiel uh, bellen op de fiets. Um... Ja, nou ja, kijk. Ik, ik heb net ook een van de luisteraars gehoord. die zegt van ja, dan moet je wel allemaal handhaven. Komt het allemaal te bord van de politie. En die, uh, het is in de auto makkelijker te handhaven. Nou, in de auto is het ook niet zo makkelijk te handhaven. Op de fiets zie je natuurlijk veel eerder als iemand aan het bellen is. Ja. Maar je moet een combinatie hebben. Je moet eigenlijk telefoneren op de fiets gewoon verbieden. En vervolgens moet je via de communicatie dat goed duidelijk maken aan die kinderen. En dat kan door de ouders en dat kan op school. Maar dan kan een diener ook gewoon eens een keer zeggen. Als je iemand met de telefoon aan zijn oor zit. Jij krijgt van mij gewoon een bom. Want ja. je mag dat helemaal niet nee, En staat... dan heb je ook een, een stok achter de deur. Het is nog niet zo gek lang geleden dat een meisje al sms'end onder een auto kwam. En hartstikke dood was. Ja. Die zag helemaal... Die auto niet aankwam. Ze kwam uit een uitrit. Fietste gewoon door. Keek alleen maar op de scherm. Alleen maar nou, bezig is. met dat bericht. Het is echt verschrikkelijk. Het zal je dochter ja. zijn. Nee, maar zo ja, is precies. dat inderdaad. Nee, maar zo is dat. Er staat zelfs twee maanden cel op. Wat de auto betreft, geloof ik. Hè, maximaal. Of een boete van 2000 euro. Als je aan het bellen bent in de auto. Wat vindt u? Moet het op de fiets verboden worden? Het bellen. En het ja. Twitter enzovoort. Ja, u zegt ja, maar dit is P. Ik vraag het ook aan de luisteraars. Die kunnen inbellen. Ja. 0800 1121. Met Sp en met mij eens. Om het te verbieden op de fiets. Of zegt u dat gaat mij te ver? Co-SP, is het. Handhaaf maar in die auto eigenlijk sinds 2002. Kennen we dat verbod, op bellen in de auto? Kunt u zeggen of de politie dat een beetje kan bijbenen? Nou, het is, wat, het is wat moeilijk. Wat mij opvalt is dat die bekeuring is van 180 naar 220 gegaan nu. En dan zou je zeggen, nou ja, er staat een behoorlijke boete op, maar... Als je om je heen kijkt, je ziet nog zoveel mensen in de auto bellen. Um, het, het, het is kennelijk zo ontzettend belangrijk als die telefoon gaat, moet je hem oppakken, kan je hem niet laten liggen. Ja, ja het, het is. Maar het hoe is snel je niet de op de benen zoveel mensen als ze dat al doen? Nee, en je zit, ik heb natuurlijk hebben het allemaal wel een keertje gedaan, je sms'je verstuurd. Hoe snel je op je voorganger zit, dat is ja, niet te ja. geloven. Ja. Uh, maar wat, wat de fietsers betreft vind ik nog een heel belangrijk punt. Kijk, de automobilist. Die, uh, die moet bewijzen dat hij geen schuld heeft als hij een fietser aanrijdt. En dat betekent dat eigenlijk die fietser toch ook wel een stukje zorgplicht mag hebben. Hè? Ja, ja. Dus die fietser moet zich ook gedragen in het verkeer. Maar het is wel een kwetsbaar. Je bent in wel kwetsbaar op een, op een ding met twee bandjes. En natuurlijk als je het vergelijkt met zo'n ja. uh, moordmachine, wat een auto kan zijn. Ja. Dat is ook weer zo. Oké, okay, Coos Maar zeer bedankt voor het uh, voor deelname aan Avondspits. We zijn weer een stukje wijzer geworden. 0800 Als u mee wilt doen, bellen, gamen en sms op de fiets moet gewoon verboden worden. Dat zegt ook Coos P. Auto-verkeersofficier van Justitie, de heer Muussen, zegt helemaal mee eens, maar er moet ook een gedragsverandering plaatsvinden. Ik woon naast een school en ik zie het dagelijks gebeuren. Lucie Taal twittert, natuurlijk moet het verboden worden, maar kinderen worden niet meer opgevoed. Jongeren zitten met hun elleboog op het stuur en rijden aan de verkeerde kant van de weg, terwijl ze met hun mobiel aan het spelen zijn. En eh, dan gaan we eens kijken wie er belt. Ralf Margadan uit Etteleur, goedenavond ja met er nog maar aan het goede avond oh. ja wat ik dus mis in in uh, tot nu toe het, ja. het, het, het het spookfietsen zoals ik dat noem het dus zo, uh, waarin wezen uh, zijn fietspaden dubbelzijdig maar er zijn de meeste zijn nog altijd enkelzijdig en dan komen ze hier over de volle breedte tegemoet aan de verkeerde kant ja. en maar reizen over de stoep en over. En, uh, je, kortom, je wordt vaak uh, volledig klemgezet. Ook de benen, uh, op, maar ook op rotondes, waar je als mobilist overheen komt. Dan komen ze van de verkeerde kant. Dan rijden ze ook de, de, de rotonde verkeerd. En wat ik dan nog erger vind, dat de ouders vaak. Uh, voorop gaan, dat, dat wordt er net ook al gezegd, ouders geven heel vaak het verkeerde voorbeeld. Er zijn jonge kinderen, die zie je dan met fietsjes achter die ouders aan, aan en die, die inderdaad door rood reden. Maar, ja. uh, nou, ik vind dat, dat vind ik misdadig en daar wordt volgens mij nog altijd veel te weinig de nadruk op gelegd. Het verkeerde nou, voorbeeld van de ouderen. Het ver verkeerde voorbeeld wordt toegevoegd aan de discussie. Zeer bedankt Ralf, uh, mevrouw, of nee, meneer Frans uit Streefkerk. Ja, goeiedag. Ik heb even zitten luisteren. En ik ben het helemaal met je eens. Dat het verboden moet worden. Maar uh, ik wil ook wel eventjes uh, wat zeggen over de automobilisten die altijd op die verkeerspleinen binnen de bebouwde kom of buiten, dat weet ik niet, de fietsers voorrang geven die geen voorrang hebben. Dan leer je de kinderen gewoon doorfietsen daar waar haaienstanders staan. En ik heb er met de ANWB over gesproken, mm. met de politie en met Veilig Verkeer Nederland. Ze geven me allemaal gelijk, maar er gebeurt niets. Ja, ja. Stoppen. Geen, ge geen fietsers voorrang ...op rotondes waar ze het niet hebben. En als we dat consequent doen, dan zullen er veel minder ongelukken gebeuren. In ieder geval op rotondes, want je weet, je weet echt niet meer... ...waar hij wel moet stoppen en waar hij niet moet stoppen. Nou, het is een duidelijk verhaal. In ander leven ben ik ook verkeerswethouder. En deze discussie komt mij zeer bekend voor. Laat ik het, daar, laat ik het daarbij laten, Frans. Maar ik, ik, ik, ik geef je helemaal mee dat dit een, een punt van, van, van aandacht is... ...zoals het in de politiek gebruikelijk wordt, wordt uitgedrukt. Dank je, Djoeke. Mevrouw Perrier uit Amsterdam. Zeg het maar hoor. Ik, ik ben het helemaal ermee eens. Ik ben het uh, voor het eerst van mijn leven, denk ik, met post-spé eens. Op, op <laughs> helemaal zal ik met het, nou. ja. Um, nee hoor, ik ben het wel met hem eens, maar ja. ik doe het alles. En, maar er is één ding wat ik alles maar mis. Ik heb ook een kind mogen grootbrengen. Uh, dat is fantastisch. En daar kan je niet zorgvuldig genoeg mee omspringen. En wat was toen de regel? Ik jaar geleden, je mag een kind niet in het verkeer laten loslaten, zou ik dan maar zeggen, op mm. de Al vies als hij of zij niet over de geparkeerde auto's heen kan kijken. Dus ik zie mensen met hele nee. kleine kindjes die dat x jaar nog maar niet kunnen... het is kunnen. heel lastig. Ja, ja. ja herkenbaar. Nee, nee, het is niet belangrijk of het lastig is natuurlijk. Het gaat om je eigen kind. Nee, dat klopt. Het gaat om je eigen nee, maar lastig kind. om het te zien. Ik weet precies wat je bedoelt. Die ja. verkeerssituatie kennen wij ook. Ja, dat is een zeer lastig punt. Ja. Oké, okay, we gaan... Ja. En voor de rest ben ik het er hartstikke mee. Oké. Okay. Hey, hartstikke goed Joeken, bedankt. Uh, bellen op de fiets moet verboden worden. 0800 21. nu de Fietsersbond aan de lijn. Hugo van Steenhoven. Hugo, goedenavond. Goedenavond. Hallo, welkom bij Avondspits. Jij bent voorzitter ja. van de Fietsersbond. Uh, ja. Ja, vind je dat het verboden, zou, zou het verboden kunnen worden, vind je, uh, het bellen op de fiets? Nou, ik, uh, ik denk dat het, uh, dat het niet verstandig is. Ik denk ook dat het niet te handhaven is. Dat, we, dat de politie daar ook, uh, ook zoveel energie in moet stoppen... die ze weten voor andere dingen kan gebruiken. Maar het is toch veel beter? En ik denk ook dat het niet werkt. Ik denk nee? dat het niet werkt. Ik denk dat, uh, dat we moeten jongeren gewoon weer leren... hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Want het gaat niet alleen over, over bellen of over muziek luisteren. Het gaat inderdaad ook over allerlei andere dingen... die in jullie uitzending worden genoemd. Mm. Heel veel kinderen krijgen gewoon de verkeersregels niet goed mee. Krijgen geen verkeersles meer. Dat wordt op bezuinigd. Uh, dus ik denk eigenlijk dat we gewoon weer een goede... Goede uh, verkeersregels moeten, moeten instellen. Dat we kinderen weer moeten leren hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Dat, dat... dat we de goede voorbeelden maar moeten geven. Dan... Ik denk dat we effectiever is. Ja, Hugo, dat is inderdaad ook al genoemd door meerdere mensen. Ook Hugo Spee trouwens. Maar heb ik een onderzoek gelezen uit 2009. van Ik geloof Fiets 1, 2, 3 of iets dergelijks. De stichting ja. kende ik verder niet. Maar die zegt, had onderzocht dat 80% van de fietsers zelf... wel een mobiel bellen aan banden zou willen leggen op de fiets. Ja, Wordt... wij, wij adviseren ook echt iedereen om, uh, om niet mobiel te bellen nee. op de fiets. Geen muziek te luisteren. He, dat, dat, dat, in al onze campagnes benadrukken we dat ook. Alleen we zeggen, het heeft niet zoveel zin om het te verbieden. En zeker niet voor de jeugd. He, de jeugd die wil graag altijd alle dingen doen die verboden zijn. Leer ze nou gewoon uh, en geef het goede voorbeeld hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Ja, maar wacht maar tot ze een boete van, van 300 euro voor uh, aan hun ouders moeten laten zien. Ja, ja ik, ik, ik denk, uh, kijk, het is nog steeds hartstikke goed dat er zoveel jongeren fietsen. En we, we zijn campagnes aan het voeren om, om overgewicht te voorkomen en kinderen meer te laten bewegen. Dus laten we dat fietsen nou vooral aantrekkelijk houden, maar wel zorgen dat het veilig is. Ja. En gewoon meer, meer, meer, uh, meer energie in stand. Nee, gezond is het zeker, maar het is ook steeds gevaarlijker blijkt uit het onderzoek, hè? Het nou, fietsen. Uh, daar valt nog iets over te zeggen, want het, het gelukkige nieuws uit het onderzoek is ook... dat er een derde minder dodelijke slachtoffers zijn onder jongeren. Op de fiets? Dus, dus, ja, op de fiets. Ja. He, dus dat is het goede nieuws. Goed dat is het goede nieuws. Weggezag, ja. Denk ja. ik. ja, ja. Uh, en en, en wat, wat, wat wel zo is, dat het met name ook kinderen zijn van 12 jaar. En dat zijn dus basisschoolkinderen, mm. die voor het eerst naar de middelbare school gaan fietsen. Nieuwe afstanden moeten fietsen, grote afstanden moeten fietsen, onbekende fietsroutes moeten rijden, onbekende ook stukken. En, en die kinderen, die zijn vaak slachtoffer. En daar ja. kun je veel aan doen door met die kinderen al veel eerder de verkeersregels door te nemen en die stukken te gaan fietsen als ze nou. moeten. Mooie opdracht en advies aan de scholen ook en ouders. Dank je Hugo van Steenhoof, voorzitter van de Fietsersbond. De heer De Blok zegt, ik mis de kinderen die moeten bellen. Daar ben ik ook met je eens, meneer De Blok. Uh, vier minuten nog voor kinderen onder de... Nee, niet onder de 12, maar gewoon in de jeugd, in de leeftijd waar we het over hebben. Bel ons op als je het hoort. 0800 1121 zit je op de fiets. En wat vind je ervan dat ik zeg dat je niet meer mag gamen en mag sms'en? Frans Scheert zegt, uh, Eerdmans, misschien ook beter dat ouders wat minder vaak kinderen met de auto naar school brengen. Minder druk bij school. Ook een discussie, maar een beetje beside the point. Wij zeggen dus dat bellen gamen op de fiets verboden zou moeten worden. Net als dat dat in de auto geldt. Jo zegt, uh, verbied dat bellen op de fiets. Mijn moeder is door een fietsende bellende puber omvergereden. Harm twittert, uh, telefoongebruik op de fiets verbieden. En ouders ook een fietshelm op. Goed voorbeeld, doet goed volgen. En Bas Hendricks zegt, uh, je zou ook kunnen overwegen om mobiele telefoons in het, in het rij, rijonderwijs op te nemen. De mobiele telefoon. En dat vindt hij constructief boven repressief. Uh, Paul Jargeman, goedenavond. Goedenavond, met Jargeman. Zegt u maar. Ik heb uh, misschien uh, dat die fabrikanten van de smartphones uh, een bijdrage kunnen leveren door een applicatie te ontwikkelen op het moment dat een, een, een snelheid tussen de 5 en de 25 km per uur uh, gaan is, dus dat die telefoons uh, voor een fietser in dit geval niet uh, gebruikt kunnen worden. Maar de snelheid, is dat het punt van de fietser? Het gaat uh, meer om het afleiden. Ja, maar ik bedoel, als iemand loopt, uh, dan, dan zullen ze niet harder als 5 km per uur gaan. In een auto ga je natuurlijk veel sneller juist voor voor een, een smartphone die dat techniek zou kunnen gebruiken voor de snelheid of zo misschien dat of, dat nou, misschien of dat je dicht bij een ander object bent of zoiets dergelijks je zou erover ja. na kunnen denken oké okay, dat is een ja. idee erbij dank je gewoon. de weer de wilde uitdrachten goedenavond onmiddellijk, ver, onmiddellijk verbieden ja? als automobilist ben je zelfs mede aansprakelijk wanneer je een fietser aanrijdt uh, ze zitten tijdens sms'en op dat soort dingen en er is wel eens gezegd dat na handhaving zo moeilijk is, maar het is makkelijker dan een automobilist. want je kan makkelijker een fietserstijl staande houden dan een automobilist. Dat is waar. Dat argument gaat totaal niet op. Zij, dat zei OSP ook, die is met u eens. Wilco Vos uit Ter neus is het er niet mee eens. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik ben er uh, absoluut niet mee eens. Ik vind, uh, hoe meer de mensen probeert te beschermen, hoe meer de mensen ook gaan uitkijken. En uh, ja, daarmee heb je dus een toch grotere risico. En ik vind zelf uh, muziek onder de het fiets, het fiets een heel stuk prettiger. Ja. Je hoeft je daar niet per se voor afgeleid te worden. En ja goed, ik vind uh, wat je ook op de fiets doet, je moet altijd uh, uitkijken. Natuurlijk! Ja, ik maar... denk... Uh, sms op de fiets, ja als het te korte sms is en je zit op een fietspad uh, waar geen auto bij kan komen, ik zie daar geen risico van in. Maar toch zeg ik, het heeft juist te maken met die afleiding, mensen raken in een biel, vooral een bericht of als je aan het, aan, het, aan het toetsen bent, zeg maar, in plaats van een muziek luisteren, aan het, aan het bericht mm -hmm. versturen, dat is juist zo op een fiets zo gevaarlijk, hè? Ja, dat, dat, dat klopt, maar ja goed, uh, sowieso het, het, het, op het verkeer is sowieso gevaarlijk, dus je moet er alle tijden uitkijken. Je moet hè? opletten, ja. Je moet sowieso opletten, en ik vind een, een afleiding tijdens het fietsen vind ik zelf prettiger. Oké, okay, je Wilke Vos uit de neus. Meneer Halousi is de laatste beller. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik spreek met een uh, rijinstructeur uit Amtram. Uh, meneer, oh. het is toch een lachertje waar we nu mee bezig zijn. Ja. Ze, ze hebben niet eens de capaciteit om de bellende automobilist achter het stuur aan te pakken. Laat staan dat ze. ...de capaciteit zullen opleveren om een bellende fietser aan te pakken. Ze kunnen niet eens de fietsers aanpakken die zonder verlichting... Hmm. Op de weg zijn. Want als je in Amsterdam rondrijdt, dan moet je 12 ogen hebben om die fietsers in de gaten te houden. Ongelooflijk, ja, daar is het heel erg. Ja, de Amsterdam ja. is wel en het wel half voor de fiets. Ik, ik moet helaas gaan afsluiten, meneer Halusi. Het was mooi dat u nog even een punt kon maken als autorijinstructuur. Dat de automobilist eerst hard moet worden aangepakt. En Peter Klein die zegt nog: Meisjes en vrouwen zijn vaak aan het bellen als mobiele bewaking. Zo lijkt het wel. Dit was avondspits voor deze avond. Wij zijn er doorheen. Morgenavond is er een nieuwe avondspits met een nieuwe stelling van de dag. Wij hopen u dan weer te ontmoeten hier in het debat. En dat lijkt me mooi. Op Radio 1 gaat nu verder kunststof. En wij zien elkaar en spreken elkaar morgenavond weer om half 7 op Radio 1. Tot dan.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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie.